Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 100.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust zijn herdacht. Dat gebeurde allemaal in Amsterdam bij het Spiegelmonument. De opa van Boas maakte de Tweede Wereldoorlog ook mee. En de vervolging leeft in hem voort. Ik wist wat voor leed de naties veroorzaakt hebben. En nog steeds veroorzaken op het Joodse volk. Niet alleen de meer dan 6 miljoen vermoorde Joden. Maar ook op hen die ze gelukkig mochten prijzen en de Shoah overleefden. Wat voor leegte de naties achterlieten in het hart van het Joodse volk. Deze week is het 78 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz in Polen werd bevrijd. Het internationale symbool van de Holocaust. Dan naar sport. De Australian Open is gewonnen door Novak Djokovic. In de finale speelde hij zojuist tegen Stefanos Tsitsipas. En Marcella Mesker is erbij. De ontlading die moet nog komen. Maar hij wint dus met 6-3, 7-6, 7-6. Hij wint dus tussen 22e Grand Slam, en 10e Australian Open. 2 miljoen dollar. Dat kan hij bijschrijven. Maar belangrijker is, hij komt op gelijke hoogte met Rafael Nadal. Djokovic wint de Australian Open. En inspirerend is het verhaal van Inger uit Limburg. Ze is 64 jaar, zat verschillende banen en heeft nu een beauty salon, Maar altijd was daar het verlangen om een theatercarrière te beginnen. En dus schreef ze haar eigen solovoorstelling. Een vriendin van mij die zei laatst, er bestaan geen laadbloeiers. Je bent gewoon een bloeier. Ja, het zat er mijn hele leven al in, maar het is er nooit van gekomen. Eerst door mijn ouders die zeiden van, oh, toneelacademie, dat is een beetje ver weg. Dat doen we liever niet. Ik heb gewoon mijn leven lang daar interesse in gehad. Het het is tijd, heet haar voorstelling. En de twee premières zijn al helemaal uitverkocht. En dan nog het weer bewolkt. In het noorden van het land af en toe wat regen. Het is tussen de 3 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huis... heb je 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! Is zin in ZFM ZFM Met nu De Watertoren mm -hmm. So close to midnight Under the streetlights Leaving behind what I don't need Walk like a blind man, the my eyes are open, and you are the only place for me Yeah Don't you hold on just for This Address too. But you can't stop me from loving you. No, you can't change that. Sweet Virgin of the Word say, mm -hmm. something's eating at you and it's about to get away.